door al met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan nabestaanden van de slachtoffers van een drone-aanval... in Kabul een schadevergoeding betalen. Hoeveel is niet bekend. De aanval was enkele dagen na de Amerikaanse terugtrekking... in augustus uit Afghanistan. Er kwamen tien onschuldige burgers om, onder wie een hulpverlener en zeven kinderen. Generaal McKenzie van het Amerikaanse leger noemde de aanval eerder... een tragische vergissing en bood zijn excuses aan... De nabestaanden aanvaarden de excuses niet en eisten geld en gerechtigheid. De Britse premier Johnson heeft bloemen gelegd bij de kerk... waar gistermiddag zijn partijgenoot David Ames werd doodgestoken. Ook oppositieleider Keir Starmer, de minister van Binnenlandse Zaken... en de voorzitter van het Lagerhuis legden er bloemen. En bij het Lagerhuis hebben mensen ook bloemen neergelegd. De aanslag wordt door de autoriteiten gezien als islamitische terreurdaad man van 25 zit vast. Volgens Britse media is het een Brit van Somalische afkomst. Zeker tien gemeenten hebben een particulier bedrijf onderzoek laten doen naar moskeeën. NRC meldt dat daarbij door het bedrijf NTA verboden undercover-methoden zijn gebruikt. Volgens de krant kwamen de onderzoekers binnen bij moskeeën... waar ze spraken met bezoekers, bestuurders en religieuze leiders. Dat zou onder meer zijn gebeurd in Rotterdam, Eindhoven en Zoetermeer. Onderzoekers wilden bijvoorbeeld meer weten over buitenlandse financiering. De betrokken islamitische organisaties spreken van een grote vertrouwensbreuk. In Twente heeft het vannacht voor het eerst dit najaar gevroren. Het koelde daar af naar een halve graad onder nul. Vorige keer dat het in Nederland vroor was op 8 mei. Aan de grond vroor het vannacht op meer plaatsen. Laagste temperatuur op 10 centimeter hoogte werd gemeten in het Gelderse Hupsel. Volgens Weerplaza was het daar 2,5 graad onder nul. Het weer, wolkenvelden nu en dan zon, droog en 14 graden. Morgen weinig verandering, wel mogelijk wat regen in het noorden. Na het weekend een stuk zachter, wel neemt dan de kans op buien toe. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in onze regio. Op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn kom je in 2 kilometer file bij Loenersloot, Sloot. Maar wel met een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk.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 De, de triplets met you, do, you don't have to go home tonight. Even kijken, ja, nu hoor ik mezelf ook helemaal goed. Uh, en we zijn aangekomen in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort hier op de zaterdag 16 oktober. We spreken zometeen eerst met Jerry Kramer over zijn nieuwe politieke ambities. Daarna spreken we Ronald Kassé over de IVN-wandelingen. En als laatste sluiten we af met een gloednieuwe nieuwe onderneming in Zandvoort: holfit.nl. Dus daar zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. Blijf zeker luisteren. Nu in de studio aangeschoven Jerry Kramer. Goedemorgen. Morgen. Uh, heel goed dat je hier bent, want jij hebt namelijk uh, ons iets nieuws te vertellen, of althans, je hebt nieuwe politieke ambities uh, met, uh, met het uh, zicht op de komende verkiezingen. Ja, dat klopt uh, Helmer. We zijn uh, bezig met een nieuwe politieke partij, Jong Zandvoort. Je hebt het wellicht uh, in de krant uh, kunnen lezen, er was iemand die daar een column uh, over uh, heeft uh, geschreven.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 Oké, okay, heel goed. Ja, en uh, natuurlijk weer een nieuw geluid. En hoe ga je je dan onderscheiden als, uh, als, als nieuwe, uh, nieuwe partij? Nou ja, we, we, kijk, wat in wordt natuurlijk... je ziet het al, uh, er gebeurt eigenlijk heel weinig. En uh, bij de jongeren, en ik heb dat zelf ook in mijn periode... dat ik nog uh, raad zit voor de VVD uh, was, ja. meegemaakt... dat je heel veel uh, ja, tegens eigenlijk krijgt. Dus als je zodra je een plan uh, uh, lanceert, dan is het al iets van... Uh, ja, dat hebben we al een keer gedaan of dat kan niet...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 Okay, en, en? Uh, en het realiseren zeg maar, voor, voor iedereen dat iedereen gewoon een betaalbare woning heeft in uh, Zandvoort. En uh, op, op die andere punten, bijvoorbeeld de, de ambtelijke fusie, daar heeft de VVD nu uh, natuurlijk een draai op gemaakt. Hoe kijken jullie daarnaar? Dat is misschien ook wel interessant. Nou, je moet gewoon helder zijn. En dat is als, uh, kijk, we zijn nu in de, in de beginnende fase, dat zei ik net al. We, we hebben een paar uh, sessies nu gedaan. Eén sessie rond de tafel met z'n allen. Kijken welk programma je hebt.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 Binnen Haarlem, nou, toch wel een struikelpluk. Dus, dus jullie zien eigenlijk liever een onderzoek naar een soort tussenvorm... dan dat je helemaal terug wil. Ja, maar onderzoek... Uh, kijk, dat is met onderzoek altijd zo mooi. Je kan onderzoek elke kant op schrijven die je wil. Je moet gewoon zeggen waar je voor staat. En ik wil gewoon in Zandvoort gewoon een kleine organisatie hebben... die dat soort dingen, die voor Zandvoort belangrijk zijn... om dat vlot te trekken. Ja, ja. En dan even over de, over de mensen de, de, de, de, van je nieuwe partij. Wat voor mensen kunnen we verwachten op de lijst? Uh. Heel divers... Van GroenLinks tot uh, VVD. Van uh, jongerenpartij. Uh, uh, kinderen van, van jongeren. Van uh, ondernemers. Alles, uh, alles uh, bij elkaar. Oké. Okay, en uh, komen er ook uh, ervaren politici op jullie lijst terug? Of zijn het echt allemaal nieuwe Het zijn nieuwe, nieuwe gezichten? gezichten, ja. Ik ben de ervaring uh, in okay. het geheel. Ik, uh, en, en de rest is allemaal nieuw. Er zijn okay. natuurlijk wel al wat bekendere gezichten. Ook uh, binnen zeg maar, de verenigingsleven hier in Zandvoort. Dus je zal als je dadelijk... ...namen gaat horen, ik ga ze nu ook nog niet zeggen... ...maar zal je, zal je zien dat het wel bekende zijn. Ja, ja, ja. en uh, dan nog even naar die verschillende projecten... ...die in Zandvoort spelen, die jullie graag uh, willen aanpakken. Uh, bijvoorbeeld zo'n uh, boulevard, uh, de, de boulevard Pauluslo, daar is veel over te doen. Um, dus hoe zie je dan dat, uh, hoe dat binnen de gemeenteraad eigenlijk wordt uitgespeeld? Dat, uh, de, dat er dus eigenlijk niks gebeurt wat je net al zegt? Hoe, hoe willen jullie dat dan oplossen?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 Uh, in hoeverre vindt jouw nieuwe partij die stabiliteit belangrijk? Of is het vooral uh, dat je bij jezelf, uh, bij je eigen punt blijft? Of, nou, is het wat... ook belangrijk om iets in stand te houden? Wat het afgelopen periode natuurlijk niet echt iets gelukt. Nou ja, Wat vooral belangrijk is, is dat je met elkaar in gesprek uh, blijft. En het, dan gaat het echt over de vorm hoe je met elkaar, uh, elkaar omgaat.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 Ja, als ik nu het verschil tussen de P van de A, GroenLinks, uh, VVD en D66. Uh, ik zie het niet. Het is één grijze massa. Dus, zie je dat nog? niet ook? duidelijk. Ze zijn niet helder wat ze willen. Het gaat alle kanten op. En, uh, maar het, we maar, zien eigenlijk het motto van we zien wel. En we kijken wel waar het, waar, waar het naartoe gaat. Maar, maar de huidige, en, de, dan heb je het niet over de huidige VVD-fractie. Want die.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 Ja, zo'n nieuwe partij, dat moet nog best wel wat werk. En welke voorbereidingen liggen nog voor jullie? Nou, waar we nu mee bezig zijn. Ik, ik heb net verteld, we hebben statuten op moeten stellen. Dus je moet als je als een partij wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moet je je registreren. Daarvoor heb je officieel, als je met een naam mee wil doen, statuten nodig. Nou, dan moet je langs een notaris, dus dat zijn we geweest. Um, je hebt een nou, inschrijving met de Kamer van Koophandel uh, nodig. En je zal uiteindelijk zullen we ook uh, ondersteuningsverklaringen nodig hebben. Dus we hebben het nu zeg maar, aangemeld uh, bij het hoofdstembureau van Zandvoort. Ja. Daar gaat, uh, volgens mij is dat de burgemeester, die gaat erover of die ons uh, toelaat om mee te doen aan de verkiezingen. En als dat uh, wordt uh, goedgekeurd, dan ligt de naam ook vast. En uh, dan kunnen wij gewoon uh, ons programma verder uitwerken. Kunnen we werken aan de kandidatenlijst en uiteindelijk ook uh, in maart uh, ja, een campagne gaan voeren ja Wie is jullie doelgroep, vooral de jongeren? Of? Ja, vooral de jongeren, maar natuurlijk ook alle mensen in Zandvoort... of alle inwoners, ondernemers die, uh, die voor die, voor die jongeren voor jong Zandvoort zijn. En voornamelijk, wat ik gewoon als motto heb... willen gewoon een bruisende badplaats zijn. Ja, ja. en uh, dan even vooruitlopend natuurlijk ook op de campagne. Hoe gaan jullie die inzetten, ook op die nieuwe kanalen... die uh, ja. voor jongeren ja. natuurlijk uh, wat beter zijn dan Facebook... Nou ja, kijk, de, de, de jongeren zijn vaak wat moeilijker te bereiken. Hè? Kijk, zoals nu weet ik, als ik hier praat, dat er weinig jongeren zullen, zullen luisteren. Dus het is meer zeg maar, voor de politiek insiders die horen van nou ja, deze concurrent uh, komt, uh, komt erbij. Maar inderdaad, we hebben al een uh, eigen WhatsApp-nummer. Dus, dus we kunnen sneller met de jongeren communiceren. Uh, nou ja, standaard dingen als een website komt er, Facebook-pagina, Instagram, uh, al dat soort media. En we, nou ja, waar nu natuurlijk heel veel, heel veel over wordt, is QR-codes. En daar hebben we ook wel bepaalde ideeën mee om dat uh, ja, als leuk, ja. als campagne neer te gaan zetten. Om uh, een QR-code om toegang te krijgen tot jullie partij, of dat niet? Nee, nou je ja, gaat, uh... je kan natuurlijk alles <laughs> meedoen. Ja, uh, met QR-codes ja. kan je natuurlijk heel snel naar een bepaald uh, bericht uh, worden doorverwezen. Ja. Dus, dus ja, dat, is, uh, dat zijn nieuwe mogelijkheden. En daar, daar zullen wij natuurlijk ook denk ik, net als alle andere partijen gebruik van gaan maken. Ja, dat je dat makkelijker toegankelijker maakt. Ja. Dan heb ik nog een laatste vraag. Eigenlijk vraag ik die vaak aan nieuwe initiatieven. Met welke boodschap ga je de verkiezingen in? Nou, vooral heel veel uh, energie geeft dit. En ik vind het echt superleuk om weer te gaan doen. Want ik had eigenlijk was natuurlijk, ik heb twaalf jaar natuurlijk in die raad gezeten. En toen was ik er ook wel klaar mee. Maar ik heb nu zo'n leuke groep om me heen... met jonge mensen, zoveel enthousiasme en zoveel goede plannen... Ja, dat, dat, uh, ja, het wordt alleen maar leuker. Oké, okay, dankjewel. Dan kijk ik nog even naar Gert. Heb jij nog een vraag? Ja, ik heb zeker nog een vraag. Uh, je hebt het net gehad over versplintering in de politiek... en met name dan in uh, Zandvoort. Dat zie je ook uh, bij de landelijke overheid. Uh, nou hoorde ik ook nog geruchten dat er nog een nieuwe partij aan zit te komen. Ik weet niet of dat klopt, maar goed. Maar een nieuwe partij, een jongere partij, zorgt voor meer versplintering, denk ik. Terwijl een aantal van jullie programmapunten, als ik die zo hoor in uh, grote gevallen aansluiten bij andere politieke partijen... van iedereen wil jongerenhuisvesting. Waren het niet beter geweest om aansluiting te zoeken... bij een be bestaande politieke partij in Zandvoort... om zo die versplintering, waar jij het net over had... Want het wordt... Ja, maar dat Ik is heb... nou weer precies, Gert. Kijk, en jij zit dan zeg maar als wat oudere. Hè? Dus dat is waar die jongeren helemaal geen behoefte aan hebben. Die willen helemaal zich niet meer aansluiten bij een VVD van deze 60. GroenLinks? Dat... Nee, ook niet. Dat, dat... dat was op een gegeven moment was dat een raasje bij GroenLinks. Hè? Iedereen liep, veel jongeren liepen achter uh, Jesse Klaver aan. En dat is niet meer zo. Ja. De, de, de, de, het, het, het idee dat we socialisme, liberalisme hebben, daar gaat het helemaal niet meer om.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 Eén laatste vraag. Wat, wat zijn je ambities qua aantal zetels? Heb je daar al over? Nou, ik, uh, ik, ik, kijk, we zijn natuurlijk net we gaan net beginnen. Dus twee, acht ik, uh, reëel. Maar ik wil er echt wel drie of vier. En ik ga ik, daar gaan we ook echt gewoon campagne voor voeren om die derde en die vierde zetel binnen te halen. En die ga je wegsnoepen bij? Alle partijen.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 Als het goed is hebben we uh, Ronald Cassé aan de lijn van de IVN. Klopt dat? Ja, goedemorgen Gert. Nou, is Dan is het weer ja. goed geregeld. Welkom ja. bij ons in de uitzending. Dank je. Um, volgens mij staan er voor de komende weken weer een aantal prachtige wandelingen te doen. Ja, klopt, Vertel, wat klopt. gaan we doen? Nou, uh, ik moet eerst even een aantal mensen teleurstellen... omdat onze excursie voor morgen op Koningshof volgeboekt is... Maar ja. het goede nieuws is dat wij volgende week, Gert, hebben wij uh, op zondag, dus de 24 e hebben wij een hele bijzondere excursie in het wandelbos Groenendaal in Heemstede. Uh, ja. En ik raad wel mensen aan om uh, daar op tijd te zijn met het opgeven. Daar kunnen twintig mensen mee en dat is een paddenstoelen excursie. Dus dat past natuurlijk helemaal bij de herfst. Het um, is een bos hè, en um, je moet je voorstellen, in, in Nederland uh, komen zo'n vijfduizend soorten paddenstoelen voor, heel veel. Waarvan er ongeveer duizend voor mensen herkenbaar zijn als je weet waar je naar kijken moet. En van die duizend komen er ongeveer 250 soorten in het bos in Groenendaal voor. En dat is veel. Ja, uh, dat is echt veel. En um, ja, die paddenstoelen, dat is natuurlijk een geheimzinnig volkje, want uh, uh, de paddenstoel is eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje van een, het hele systeem. Hè? Want een paddenstoel is eigenlijk niks meer dan een vrucht van een schimmel. En uh, onder die paddenstoel daar zitten of plaatjes of buisjes, afhankelijk van de soort, en daar zitten de, uh, de sporen in. En die sporen die worden weer door de wind meegenomen en zo plant die paddenstoel zich voort. Maar het grootste deel van de paddenstoel zit onder de grond. Daar zit een heel systeem van draden. Dat werkt weer samen met bomen, die wisselen voedingsstoffen uit. Nou ja, dat is een heel spannend verhaal. Uh, dat krijg je ook uh, tijdens de excursie, krijg je dat absoluut mee. van wat is nou een paddenstoel en hoe ziet zo'n systeem uh, er dan uit? Uh, nou, er zijn in, in, bij de paddenstoelen zijn er eigenlijk uh, uh, drie soorten uh, hoe dat werkt. Er zijn er... Uh, ...samenwerkers die met bomen uh, samenwerken. Hè? Dus voor het uitwisselen van, uh, van voedingsstoffen. Er zijn heel veel paddenstoelen die ruimen de boel op. Als het dood bladeren bladeren, noem maar op. Hè? Dat zijn de opruimers. En er zijn ook nog de parasieten... ...die, uh, uh, die, die langzaam maar zeker een, uh, een boom vermoorden, om het zo maar te zeggen. Maar dat zijn dan ook al bomen die op hun eind zijn... ...en niet meer in een goede conditie verkeren. Hm. En daar besteden we allemaal Aandacht aan. Dus ja, ik ben vaak mee geweest. Ik besteed er zelf ook vaak aandacht aan. En ik kan iedereen uh, van harte aanbevelen om je daarvoor op te geven. Gaat het trouwens goed met de paddenstoelen in Nederland? Of zijn, hebben die ook te lijden onder de luchtverontreiniging? Nou, op, bij de paddenstoelen, dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, naar mijn idee, tenminste, als ik kijk naar de afgelopen jaren, waren er best veel paddenstoelen. En je ziet met name veel... paddenstoelen zijn wel heel erg van droogte of vocht afhankelijk. Op het moment nu schieten... ja, ze zeggen wel niet voor niets... het schiet als paddenstoelen uit de grond. Als je een ja. regenachtige periode hebt... dan kan je voor regen kan je nog niks zien... en dan staat het bij wijze van spreken, de dag daarna... helemaal vol met paddenstoelen. Ja. En zodra het weer droger wordt... dan is dat ook ja. zomaar weer verdwenen. Er zijn wel milieu-invloeden, ook in Wandelbos, als er veel honden zijn die er overheen piezen, dat is natuurlijk niet zo lekker voor de paddenstoel. En stikstof doet ook wel wat met uh, paddenstoelen. Maar ik wil niet zeggen dat het heel slecht gaat met maar paddenstoelen. We hebben, we hebben een vlinderteldag, we hebben een vogelteldag... we hebben geen paddenstoelenteldag. Uh, nee, dat is er niet. Er zijn wel paddenstoelenonderzoeken binnen, uh, bij onze collega's van de KNNV. Hè. Dat is een, uh, een vereniging van veldbiologie. Dat zijn geen experts Um, maar die doen wel allerlei onderzoeken naar wat voor soorten komen voor en hoeveel. Um, maar weet je, een paddenstoel -teldag, een paddenstoel is ook um, naar mijn ervaring nog moeilijker uh, <laughs> met determineren dan met plantenorden. Dan moet je echt ja. wel uh, echt goede kennis van ja. zaken hebben, wil je vaststellen wat het precies is. Ja. Gaan we in Groenendaal ook een rode paddenstoel met witte stippen zien? Uh, met een beetje mazel wel hoor, vliegen zwammen, Jazeker. Dat, ja zeker. Uh, dat zou heel goed kunnen, ja. Oké, okay, en wie begeleidt die uh, excursie? Ja, dat doet Leo van der Brugge. Dat is ook mijn oude leermeester van de paressoelencursus die ik ooit bij Leo gedaan heb. Die kan er fantastisch over vertellen en laten zien. Je kan je bij hem ook opgeven. Hè? Zijn naam is Leo van der Brugge en zijn telefoonnummer is 023 526 1584. Ik herhaal 023 526 1584. We kunnen 20. Al... Toen Anders via jullie mannen. website, toch? Ja, kan ook. Ja. Er staat ook op onze website even googlen naar IVN Zuid-Kennemerland. Dat ja. vind ik dan het meest makkelijk. En het begint dus, we hebben het over 24 oktober, dus volgende week zondag, om 1400 uur. Dus om twee uur verzamelen bij het restaurant uh, in Groenendaal... En als je de navigatie wil gebruiken, dan moet je even de Bosbeeklaan moet je erin zetten. Okay. En aan het eind van de Bosbeeklaan is een groot parkeerterrein. Daar is een um, informatiebord. En we verzamelen uh, op die parkeerplaats bij het informatiebord. Nou, Dat wordt een hele mooie wandeling. Zeker voor die mensen die geïnteresseerd zijn in paddenstoelen, denk ik. En... Ja. Um... 20 mensen kunnen zich opgeven. Dat is altijd heel beperkt, vind ik dan. Maar goed, dat zijn wel populaire wandelingen, die wandelingen. Het zijn populaire wandelingen. Dus ik zou de zantwoorders nou. die dit uh, leuk vinden... wel adviseren om uh, zo snel mogelijk Leo van der Brugge te bellen en je op te geven. Nou ja, dat, uh, dat is zo. En die had nog een mooie wandeling. Uh, ik moet even kijken wat er uh, verder in, op het programma staat. Want dit is voor de komende twee weken... Uh, maar dan gaan we al. Uh, de eerstvolgende activiteiten daarna, Gert. Uh, die zijn uh, begin november. Dus ik weet niet of, uh, of we die al aan kunnen kondigen. Wat mij betreft, wel even in het kort. Ja. Want uh, het is zo november. Ja. ja, nou, we hebben op 6 november. Op zaterdag 6 november. Is, een, uh, is er een strandexcursie op de Zuidpier van uh, IJmuiden. Oh, en ja. Um, ja, mijn ervaring is, daar ben ik ook wel eens uh, mee geweest. Het is ook een hele leuke excursie voor jong en oud. Um, het, het mooiste is, als je mazzel hebt, dat het daarvoor een beetje stormachtig uh, geweest is. Uh, want uh, als je na de storm op het strand komt... maar dat zal ik uh, gemiddeld de Zandvoorts er niet uit hoeven te leggen, denk ik... maar dan is er van alles aangespoeld en dan kan je echt hele mooie dingen tegenkomen. En... Um, Vooral als de wind zuidwest is, dan wordt er ook bij een harde wind wordt er ook vanuit het kanaal. Hè, dus van de Atlantische Oceaan-kanaal wordt het de Noordzee opgestuurd. En kom je soms dingen tegen die, die je eigenlijk anders weinig op het strand ziet. Dus, ik, uh, ik weet alleen niet ja. of de gemiddelde Zandvoort naar Muiden wil gaan om te zien wat hij in Zandvoort ook kan zien. <laughs> ja. Dat is nog wel een probleempje, denk ik. Hè? Ja, al, al, ja, dat zou kunnen. Dus uh, dat moeten we ook nog eens in Zandvoort organiseren. Ja. Ja, dat moeten we absoluut doen. Oké. Okay. Maar het is wel leuk als je wil zien wat er aan schelpen, slakken, zeewieren en uh, hè, dat, dat soort dingen. Daar kom je toe tegen. Krabbetjes. Uh, dus het is gewoon lekker om even het strand op te gaan. Maar um, het is ook leuk om te zien wat daar nou allemaal op ligt. Ja, zeker. Ik krijg het nou. viaal dat Jelmer ook nog een vraag heeft. Goed ja, dat? eigenlijk een beetje zo. Ja. laatste vraag. Uh, de, uh, welke de wandeling uh, vindt u persoonlijk het interessant? Uh, nou, ik ben zelf een paddenstoelenfreak. En uh, niet alleen om uh, um, uh, te wandelen, maar uh, uh, ik ben ook bezig met uh, een, een expert om een uh, film te maken over paddenstoelen. Oké. Okay. Uh, die gaan we dus. Uh, ja, daar hebben we nog wel wat werk aan, maar die zal uh, wel ook. Dat zullen we bij jullie ook aankondigen. Uh, die komt dan op YouTube waarin we uitleggen wat uh, paddenstoelen zijn. Dus ik zou. Op dit moment, maar ja, ze, je kan ze natuurlijk moeilijk vergelijken... maar ik zou zeker ook voor die paddenstoelenwandeling volgende week zondag gaan. Hoeveel paddenstoelen absoluut. ken jij eigenlijk, Ronald? Nou, ik denk... Van de vijfduizend? Nee, absoluut niet. Nee, want van die vierduizend die niet um, gewoon op het oog te determineren zijn... Gert, daar heb je DNA-proeven uh, voor nodig ja. om vast te stellen wat het is... En van die duizend ken ik er wel, ja, ik denk een paar honderd uh, kom je wel aardig in de buurt. En ja. je hebt natuurlijk ook altijd je veldgidsen, waarbij je kan zeggen, Je weet vaak wel van in wat voor familie een, een paddenstoel zit, hè. zeker de bekende soorten. En dan moet je nog eventjes goed kijken op basis van wat kenmerken van... nou, is het nou de ene soort of is het de andere soort? Uh, ja, dat is gewoon vreselijk leuk om te doen. En paddenstoelen plukken is niet handig? Nee, dat kan wel, hè. er zitten natuurlijk wel eetbare soorten bij, uh, maar er zitten ook een paar hele gevaarlijke bij, hè, ja. die ook heel algemeen zijn. En uh, vroeger ging je daar de, de, de, de groene knol aan, maar niet, dat is de meest dodelijke. Uh, die wordt in Engeland ook niet voor niets uh, niet de death angel genoemd, nou dat, de naam zegt al genoeg. He, als je daar echt één paddenstoeltje van naar binnen krijgt... dan, dan is het gebeurd met je. Uh, tegenwoordig kunnen ze je dan nog redden met een levertransplantatie. Maar dat, uh, dat is ah, heftig spul. Dus ik raad, ik raad wel mensen af om uh, paddenstoelen te plukken. Ja, het onderscheidt... En er is nog veel meer om ze te eten. Het onderscheid tussen eetbaar en niet eetbaar is dan uh, heel klein. Als je niet voldoende kennis hebt, is dat, uh, ja. is dat, is dat onderscheid soms moeilijk. Ja. Dat ja. mag gewoon niet doen, zou ik zeggen. Ik, ik raad aan om het niet te doen. Bekijk ze gewoon lekker. En, uh, er is bij paddenstoelen voldoende te zien. En ja. ze zijn ook leuk om te fotograferen. Ze hele mooie plaatjes. Nou, heel mooi. We zijn weer bijgeplaatst over de mooie wandelingen die jullie uh, gaan organiseren. Oké. Okay. We komen ongetwijfeld uh, nog een keer bij terug voor de Absoluut. nieuwe excursies. Ja hoor. Tot zover her, bedankt. En iedereen op weg naar de paddenstoelen. He, Oké. Okay. Hé, hey, bedankt. Goed weekend hè. Jij ook. Hoi. Daag. Ga erop uit met je gezin en laat je zorgend thuis.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 Iedereen tevreden. We hebben twee muzikale nummers gehad hier in Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 16 oktober. En dan gaan we door naar het volgende item met uh, Joyce Steiger van holfit.nl. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, leuk dat je bij ons in de uitzending bent. ben natuurlijk ook onlangs verhuisd naar Zandvoort Noord. Uh, allereerst daar even een vraagje over uh, de, hoe is dat gegaan. Um, ja, eigenlijk heel soepel. We zijn hier nu vanaf 1 februari. Dus ja, ja. we zijn van 70 vierkante meter in de straat nu naar 240 vierkante meter. Dus dat is wel een grote verandering. Maar dat is ook wel weer leuk, want daar kunnen we ook weer meer mensen hebben. Ja, ja, ja. en uh, jullie, ja. Doen, uh, jullie doen wat met fysio, met voeding en met sport. En daar uh, gaan jullie ook een actie mee op touw zetten, hè? Um, ja, dus we hebben eigenlijk... Uh, dat is ons concept, ja. En uh, dat doen we allemaal... En ja, we helpen eigenlijk mensen in de, de gezondheid. Ja, en sommige mensen komen hier met echt klachten en problemen. En sommige mensen die zeggen van ja, ik, ik wil wel wat, maar ik weet niet wat. En daarin helpen we ze, ja. Is het uh, de, is dus niet alleen voor mensen met klachten, maar ook gewoon bijvoorbeeld dat je beter op je voeding wil letten? Ja, nee, het is zeker niet alleen voor klachten. Het is ja, ook voor mensen die gewoon zeggen... ja, ik wil wel wat met krachttraining doen... maar ik zou niet weten wat ik in een sportschool zou moeten doen. Um, en die zien we hier ook heel vaak. Uh, omdat wij de schema's maken en dat wij wat bedenken... wat passend is bij hun doel. Ja, ja, ja. en, uh, en die, uh, je werkt samen met uh, een aantal medewerkers. Uh, hoe gaat dat? Ja, ik heb op dit moment hebben we drie werknemers en een fysiotherapeut. Uh, toevallig gisteren komen daar hebben we uh, sollicitanten gehad. Dus daar komen nog wel wat mensen bij, want we groeien heel hard. En, en ja, we werken eigenlijk met elkaar samen om de mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ja. En daarnaast is de fysiotherapie een belangrijk uh, iets en dat is Wouter. En ja, Wouter is toevallig mijn broertje, dus dat is ook een supergezellige uh, familie. Ja. Ja. Dus ja, zo hebben we een leuke gezelschap uh, om mensen te kunnen helpen. Ja, ja. en wat, wat is eigenlijk jouw persoonlijke motivatie om dit te doen? Ik vind dat iedereen het verdient om een persoonlijke en motiverende aanpak te krijgen te krijgen op het gebied van die drie dingen. En ik vind ja dat ongeacht hè. Of, je, of je ja wel of niet uh, heel veel verdient... dat je dat wel moet kunnen krijgen. En daardoor heb ik eigenlijk uh, dit concept opgezet. Want eigenlijk kom ik uit het één-op-één een -een training geven. En dat doe ik ja. ook nog steeds. Maar ja, daar worden wel wat andere bedragen verwacht. En dat is niet voor iedereen mogelijk. En ik vind dat iedereen... Uh, ja, het bewegen gewoon een heel belangrijk onderdeel is van het leven... en waardoor je je ook mentaal en fysiek beter kan voelen. En dat iedereen dat ook moet kunnen, ongeacht hè? of je, ja, wat voor klachten of helemaal geen klachten hebt. Hè? Het kan ook zijn dat je geen kennis daar op dat gebied yeah. hebt. Dat dat mogelijk moet zijn en dat is eigenlijk waar het concept op gebaseerd is. En dat concept is eigenlijk dat we maar met vier personen op één uur sporten... en dat wel ieder zijn eigen schema heeft, want iedereen is anders. Dus daardoor heeft iedereen ook een andere aanpak nodig... En op dat uur is altijd echt een trainer aanwezig die je helpt met het technisch, maar ook als een oefening bijvoorbeeld niet lukt. Omdat ja, je voelt wat en dan kunnen wij op dat moment gelijk schakelen van, hey, is die oefening wel handig of moeten we wat anders bedenken? En dat is wat ons uniek maakt. Ja. En dat we zo kleinschalig zijn met maar vier personen per uur. En dat brengt natuurlijk ook een bepaalde rust mee. Ja, ja, ja. ja. En als mensen nu luisteren en denken van, nou ja, bijvoorbeeld sport, dat sport, dat lijkt me wel wat. Waar, waar bestaat dat uit? Um, ja, we hebben, je hoeft niet bij ons voor alle drie tegelijk te komen. Ja. Er zijn ook mensen die alleen voor het sporten komen, of alleen de fysiotherapie, of alleen de voeding. Um, en dat bestaat dus uit dat, nou, wij zeggen je moet minimaal twee keer per week uh, iets doen qua trainingen. Uh, ...om er voordeel van te hebben. Dus dat bestaat vaak uit twee keer in de week. En sommige mensen komen wel meer... ...maar dat bekijken we per doel en hoe ver is iemand. Want sommigen, ja, als je helemaal uit het niets komt... ...moet ja. je niet gelijk te gek van stapel lopen... ...want dat help je jezelf ook niet mee. Dus dat bekijken we altijd heel persoonlijk per persoon. En daar bestaat het dan uit dat je vaak bij ons op inkwee komt. Dat we even bespreken wat je doelen zijn en wat je wil. En dan kunnen wij uitleggen wat wij voor je kunnen betekenen. En daarna uh, maken we een plan de campagne in de vorm van schema. En komt iemand uh, trainen. Ja, in de eerste paar keer is dat natuurlijk best wel lastig. Uh, we hebben tablets waarop de schema's staan. En dat is eventjes hoe of wat, maar daar helpen we gewoon bij. En omdat dat maar met maximaal vier personen is... is dat uh, voor ons als trainer ook heel makkelijk om te helpen. Ja. ja. En krijgen mensen dan ook nog naast van de dingen die ze bij jullie doen... ook, uh, ook uh, zeg maar oefeningen mee om zelf uh, aan de slag te gaan thuis? Nee, ja, dat kan als mensen dat willen. Ja. En dan zien we vaak dat dat thuis... Ja, van de fysiotherapie is ook vaak dat mensen oefeningen krijgen... en dat ja. thuis niet doen, geen tijd of doen. Dus wij verwerken dat juist heel makkelijk in het schema. Mm -hmm. Omdat je dan... Eh, omdat je dan uh, het sowieso hier doet. Dus dan hoef je niet meer te stressen of te denken... oh jee, ik moet dit thuis nog doen. Uh, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld op vakantie gaan... of wel de intentie hebben om thuis te doen. En dan combineren wij wel eens dingen. Dus dan de dingen die wij hier uh, op de locatie doen... daar bedenken we dan een variant van... die mogelijk is om thuis ook te doen. Ja, ja, ja. En uh, mensen die geïnteresseerd zijn uh, in, in jullie concept... en graag mee willen doen... Uh, uh, hoe kunnen jullie ze het best benaderen? Of, uh, um, even uh, bellen of whatsappen naar ons 023-nummer of een mailtje sturen naar ons uh, e-mailadres. Dat is eigenlijk de makkelijkste weg en dan zoeken wij, uh, maken we even contact en dan plannen we even een half uurtje in voor een intake. Om te kijken hè, wat de doelen zijn en wat wij kunnen betekenen voor diegene. En als diegene dan beslist, dan kunnen we vanuit daar verder. Yeah. Dus dat is helemaal vrijblijvend. Dan had ik nog een uh, laatste vraag. Um, uh, welk doel wil je bereiken met, uh, met, met, de, met deze organisatie? En graag dat we... Nu zitten we vooral natuurlijk hier in Zandvoort. Dus vooral de Zandvoortse inwoners helpen om hè, gezonder in het leven te staan. En een mogelijkheid te bieden om lekker in beweging te zijn. En wij zien onszelf in de toekomst dat in meer dorpen gaan doen... Ja. Dus de uitbreiding wel. Alleen op dit moment, ja, uh, eerst maar eens hier het goed voor elkaar hebben... voordat we gaan kijken naar een nieuwe locatie of een en een andere plek. Okay. En dat is wel onze droom of toekomst. Ja, en er komt straks al een klein gedeelte bij. Uh, al hier in Zandvoort, net okay. aan de overkant bij ons. Maar een andere dorp, dat hebben we nog niet voor ogen hoe of wat. Maar dat is wel onze droom en toekomst, ja. Nou, dat is in ieder geval een positieve ambitie. Dan kijk ik nog even naar mijn collega Gert. Heb jij nog een vraag? Ik heb geen vraag. Ik wil je alleen heel veel succes wensen... bij de realisatie van al je plannen. Ja, super. Dank je wel. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, Joyce Tijger van holfit.nl. Dank je wel voor dit gesprek. En uh, inderdaad nog veel succes. Ja, jullie ook. Fijne dag allemaal. Fijn weekend. Joep. Oké, okay, dag. Ja, en dan uh, gaan wij uh, verder naar het volgende muziekje... of meteen door naar de afkondiging koor. We gaan, uh, we gaan afkondigen. Nou, dat, uh, Met het vrolijke muziekje gaan we alweer naar het einde van Goedemorgen Zandvoort, 16 oktober. En uh, dan hebben we natuurlijk altijd de agenda ter afsluiting van het programma. Nou, wat is er allemaal nog te doen in Zandvoort? Sowieso genoeg natuurlijk. Je kunt nog de expositie van Jan Lammers in het Zandvoort Museum bekijken. Nog tot wel 21 november, dus daar heb je nog wel even voor. En in november komt er ook weer een evenement naar Zandvoort, uh, wat ook met kunst te maken heeft. Namelijk de Zandvoortse Kunst Driedaagse. Van 12 tot en met 14 november worden dan verschillende kunstwerken geëxposeerd door het dorp heen. En je kunt je als kunstenaar nu al aanmelden via Kunst Driedaagse. En de drie is als cijfer geschreven. At gmo.com Ik word helemaal vrolijk van dit... Uh onderliggende muziekje. Uh, Gert, dankjewel voor de uitzending. Ja, uh, ook bedankt. Met de medepresentatie. En volgende week doen we het weer samen, wist je Vo dat? Volgende week zijn we weer de ja. vaste waarden tussen, uh, tussen 10 en 12, moet ik zeggen. Bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, Corn natuurlijk ook bedankt voor de techniek. En dan kijken we uh, nog even naar Gert van Kijk, want die heeft ook de redactie verzorgd deze week. Met de gasten Peter Tromps, Sven Drommel, Maurice Kaufman, Jerry Kramer, Ronald Cassé en Joyce Steiger, Die was allemaal te horen deze week uh, in de uitzending. Uh, wil je deze uitzending nou terugluisteren, denk je, ik schakel net pas in op ZFM. Dat kan. Uh, na het weekend, op maandag tussen 10 en 12, is deze uitzending altijd terug te luisteren in een herhaling daarvan. Of je luistert de losse interviews terug op www.zfmzandvoort.nl, waar je toevallig ook altijd... De uitzending via de webcam kunt bekijken. En dan zie je ons hier ook in onze vrolijke presentatiepakken zitten... en nu zwaaien naar de camera. Ik wil je bedanken inderdaad voor het luisteren. Hier zitten vanmiddag nog Albert-Jan Vos en Rob Harnems... tussen twee en vijf met Zandvoort op zaterdag. Dat wordt weer een knotsgek gezellig programma. Uh, blijf op de hoogte van Zandvoortse nieuws via www.zfmzandvoort.nl... of de ZFM-app en dan wens ik je een fijn weekend toe... Heb je nog een tip voor de redactie? Redactie uit En wie weet kom je volgende week in de uitzending. Tot volgende week bij een nieuwe Goedemorgen Zandvoort. En dan gaan we nu luisteren naar de All Men Brothers Band met Ramblin' Man. Ja toch? Ja, nu wel ja. Nu wel, oké. Okay.